Twee uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Amsterdam zet bijna alle bouwplannen in de ijskast. Door de crisis is er geen geld voor... en door het instorten van de kantorenmarkt is er geen vraag. Alleen projecten die echt noodzakelijk of rendabel zijn, gaan door. Dat heeft de Amsterdamse wethouder van Poelgeest... in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De gemeente Amsterdam grijpt nu in... omdat ze geen forse tekorten wil oplopen. Eberhard van der Laan wordt definitief burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad droeg de PvdA vorige week voor... En het kabinet neemt de voordacht over. Van der Laan, die 55 is, was van eind 2008 tot de val van het kabinet minister voor wonen, wijken en integratie. Daarvoor was hij jarenlang advocaat. Ook zat hij voor de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. De Britten gaan in mei volgend jaar naar de stembus voor een referendum over het kiesstelsel. Dat heeft een bron in de regering Cameron laten weten. Een referendum over het kiesstelsel was een voorwaarde voor de liberaal-democraten om mee te doen aan de coalitie met de conservatieven. Nu is er een systeem waarbij de kandidaat die in een district de meeste stemmen krijgt, de zetel wint. De overige stemmen gaan verloren. Daardoor haalden de liberaal-democraten 23% van de stemmen, maar niet meer dan 9% van de zetels. Binnen de conservatieve partij, en ook binnen Labour, is veel verzet tegen aanpassing van het kiesstelsel. Veel mensen nemen vrij om het Nederlands elftal vanmiddag te zien spelen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen die normaal moeten werken vrij is of eerder naar huis gaat. Een kwart van de mensen die wel moeten werken kijkt de wedstrijd op het werk. De aftrap van de kwartfinale tussen Nederland en Brazilië is om vier uur. En daardoor is het op de weg nu al drukker dan normaal. Het weer broeierig warm. Het is vanmiddag 28 tot 35 graden. Morgen wordt de hitte verdreven met pittige regen- en onweersbuien. Na het weekend wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 But you see me on the news.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 Voor de vijf, ik ga er een zin parla Siedu, laat ik het Amerikanen. Wanna sotto Luna? Van Madeleine in Kaveri, ik doe Let's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 and still be Trying to keep my hands off you're begging me for more.